4 uur. De Radio 1 Sportshow, Show. Carrasso en Tom van Heck. Met de Spelen in Aantocht duikt het IOC bovenop de reclameuitingen. De ringen mogen niet meer gebruikt worden. Straks meer over de situaties die dat oplevert. In ons panel gaat over hoe verrassend kan het leven zijn. De economie en over de waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody's... aan het adres van onder meer Nederland. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Freddy van Tijn. De Griekse economie doet het dit jaar waarschijnlijk nog slechter dan werd gevreesd. Premier Samaras waarschuwt voor een krimp van meer dan 7 procent. De Griekse centrale bank ging onlangs nog uit van een 4,5 procent krimp. Samaras kwam met zijn slechte prognoses op de dag dat experts van de EU, het IMF en de Europese centrale bank zijn begonnen aan een nieuw onderzoek in Griekenland. De delegatie blijft daar waarschijnlijk tot 6 augustus. De experts gaan na hoe het staat met de beloofde hervormingen van de Griekse economie... om vast te stellen of het land noodleningen kan krijgen. De Bulgaarse premier Borisov heeft gezegd dat de aanslag van vorige week... op een bus met Israëlische toeristen is gepleegd door een groep die zich grondig heeft voorbereid. De groep was een maand voor de aanslag al in Bulgarije, is nu vastgesteld. De leden opereerden steeds in een andere samenstelling in meerdere steden... Borisov zei dat er geen foto's zijn van leden van de groep in Bulgarije en dat ze er steeds voor zorgden dat ze niet werden gefilmd door beveiligingscamera's. Bij de aanslag door een zelfmoordterrorist kwamen vijf Israëliërs en een Bulgaarse buschauffeur om het leven. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het zwemmen in de grote rivieren en in kanalen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de enorme risico's die ze daar lopen. Volgens Rijkswaterstaat kunnen zwemmers in de problemen komen... door sterke stroming tussen de kribben of aan de oevers van grote rivieren. Ook dreigt onderkoeling of kramp omdat het water erg koud is. Zwemmen in het midden van een rivier is levensgevaarlijk... vanwege de sterke stroming en het drukke scheepvaartverkeer. Schippers kunnen zwemmers onmogelijk zien. Ze kunnen worden overvaren of worden meegezogen in het kielzog van een schip. Veilig zwemwater is te herkennen aan blauwe borden die aan de kant staan. Woningstichtingen in Utrecht worden gebeld door ongeruste huurders. Die willen weten of ze met dezelfde problemen te maken kunnen krijgen... als de huurders van woningstichting Mitros. Een paar honderd huurders van Mitros moesten hun huis uit... omdat in hun wijk, kanalen Eiland, asbest op straat ligt. Ze moeten zeker nog een paar dagen ergens anders wonen. De huurders hebben weinig vertrouwen in de corporatie, zegt hun advocaat omdat zij het idee hebben dat er tekort wordt geschoten... in de informatievoorziening naar buiten. En dat leidt ertoe dat er toch wel sprake is van wantrouwen bij de bewoners. In hoeverre de informatie die ze krijgen of die juist is... en of men wel bezig is met belangen van hun... en dan met name de gezondheidsrisico's. Huurders van andere woningstichtingen willen duidelijkheid van hun verhuurder. Vooral bewoners van flats vlakbij de geëvacueerde woningen zijn ongerust. Hun flats worden binnenkort opgeknapt... en huurders willen weten wat ze dan kunnen verwachten. De directeur van Mitros komt terug van vakantie. Hij was gisteren op reis gegaan. En volgens de woningstichting was dat verantwoord... omdat anderen het werk zouden overnemen. Nu heeft de directeur toch besloten om terug te komen. Het weer. Het blijft dus nog lang warm. Vanavond om een uur of tien is het zeker nog twintig graden. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of vijftien. Morgen is het ook zonnig en warm. En dan wordt het van 23 graden tot plaatselijk 29 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie, er staat één file op de A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de Koentenal staat twee kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Liesplanbank. de meest transparante internetspaarbank van Nederland. Zo kunt u altijd uw spaargeld direct en zonder kosten opnemen en weet u precies waar uw spaargeld aan toe is. Wel zo prettig. Kijk op liesplanbank.nl.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 Vijf minuten over vier. Het gaat weer verder met de Radio 1 Sportzomer. Veel aandacht komen natuurlijk ook voor ontwikkelingen in eigen land... in de gemeentes Wouwen en Utrecht. Eerst nu het buitenland. Aandacht voor Syrië. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Want vanuit Aleppo, dat is de tweede stad van Syrië... worden zware gevechten gemeld. Daarbij zouden zeker 33 mensen om het leven zijn gekomen. Ook gisteren is in die stad zwaar gevochten. Correspondent Sander van Hoorn... Sander, het is natuurlijk nog steeds moeilijk om, om goede informatie te krijgen. Hè? Welke berichten hoor jij over de situatie in Aleppo? Nou, het, het laatste bericht is wel uh, bijzonder van de BBC. Die zeggen dat er aanwijzingen zijn dat er op dit moment ook gevechtsvliegtuigen worden ingezet uh, tegen de uh, randen van Aleppo. De mensen die daar aan het vechten zijn. En uh, gevechtshelikopters, die heb ik ook in Damascus uh, aan het werk gezien. Maar vliegtuigen dat zou toch echt wel nieuw zijn. En voor de rest, ja, je zei het al, er zijn geen journalisten, buitenlandse journalisten in Aleppo. Dus het is ontzettend lastig om uh, te weten wat nou waar is. Maar uh, gevechten in die stad. Zoveel is wel duidelijk. De rebellen, het Vrije Syrische leger voert versterkingen aan en dat leidt tot hevige gevechten. Ook relatief in het centrum van de stad. Ja, Eerdere berichten waren van een gevangenisopstand die al een paar dagen duurde. Die zou zijn neergeslagen en ook daarbij zouden doden zijn gevallen. Ja, en het centrum, zeg je, dat, dat is een oude historisch, uh, historische binnenstad, hè, van Aleppo? Ja, wat dat betreft, ik vind het heel erg jammer dat ik nooit in Aleppo geweest ben, want dat schijnt heel erg mooi te zijn. Uh, inderdaad, meer historische erfgoed dan in Damaskus. En het is ook een grotere stad natuurlijk dan Damaskus. Het is de eerste stad, door zijn ligging, dicht bij de Middellandse Zee, dicht bij Turkije, is het ook een, het economische centrum van uh, Syrië, met, met ook universiteiten, onderzoekscentra en dergelijke. Dus een een hele belangrijke stad. En het is ook die nabijheid um, uh, van Turkije die uh, het wat moeilijker te verdedigen maakt. Kijk, op een gegeven moment zag je dat uh, rondom uh, groot Damascus zeg maar allemaal checkpoints verrezen. Dat uh, de Syrische regering probeerde te controleren wie er binnen en uh, naar buiten ging. Dat is natuurlijk in Aleppo ingewikkelder. Omdat het zo dicht bij Turkije zit, heb je ook meer aanvoer van uh, oppositieleden. Wordt er wordt in Aleppo een strijd geleverd, in Damaskus wordt de afgelopen dagen nog steeds strijd geleverd. Is dat Syrische leger, want daar hoor je wel eens verhalen over, is dat nog sterk en groot genoeg zeg maar, op, op al die fronten tegelijkertijd actief te kunnen blijven? Um, ja, zeker als je het afzet tegen de sterkte, de grootte en de bewapening van de rebellen, dan, dan is het gewoon een ongelijke strijd. Het, het voordeel van de rebellen is natuurlijk dat ze de motivatie hebben. Er zijn ook echt steeds sterkere aanwijzingen dat die motivatie voor een deel komt van buitenlandse groepen die vechten in, in, in Syrië. En dan moet je denken aan Libische troepen, Turkse troepen. Dus, de, dus niet de officiële legers, maar jihadistische strijders, dat, dat, dat tekent zich nu toch echt wel af. En ja, daar uh, heb je dus de motivatie die uh, het moet opnemen tegen een leger wat voor een deel uit elitetroepen bestaat. Dat zijn uh, overwegend alawieten. Dat is de uh, sjiitische secte, ja, een hele hoop woorden. Uh, maar dat is in elk geval zeg maar de geloofsovertuiging van de Syrische president. Het grootste deel van het leger uh, is Sunnitisch. En dat uh, zit dan weer heel dicht tegen de oppositie aan. Dus met name onder dat, dat, dat grote uh, leger wat niet bij de elitetroepen hoort. Daar kun je conf, uh, conflict te krijgen van loyaliteit. En dat, dat is denk ik de reden dat nog altijd niet het volledige leger... is ingezet. De regering is gewoon te bang dat op het moment dat je Soenieten... tegen Soenieten laat vechten, dat je bijvoorbeeld meer overlopers krijgt. Dus daarom denk ik dat we het volledige leger nog niet in actie hebben gezien. En dat zou bijvoorbeeld weer verklaren waarom er dan relatief snel... naar uh, middelen gegrepen wordt als tanks die uh, vuren, als uh, uh, helikopters die vuren... en als het inderdaad waar is wat er nu in Aleppo gebeurt... Uh, zelfs gevechtsvliegtuigen die vuren. Want dat zijn de laatste berichten die via de BBC zijn gekomen. Sander van Hoorn hoorde u over de situatie in Syrië. Take me to the matter door. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door.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 In the age of winning love Sweet the Did it, did it, did it, did it, did it Waardoor, hè? Ja, Jeffries Garland. We gaan het er hebben er over Londen. Olympische logo's, Olympische ringen mogen in en rond Londen... alleen maar gebruikt worden door de exclusieve sponsors van de Spelen. Dat geeft heel wat toestanden. Mooi voorbeeld, je bloemist moet ringen van de bloemen weghalen... bij de stalletjes, verhuisbedrijf dat al 22 jaar de Olympische ring... op vrachtauto's heeft staan, moet ze er nu afhalen. We gaan over praten met Volker Teding van Berkhout... Merkenrecht bij het merkenbureau Chiefer. Goedemiddag en hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Um, ja, dit zijn zomaar wat voorbeelden. Neemt naarmate die Spelen dichterbij komen de, de, de controle en de ernst ook toe, zeg maar. Nou, hoe wordt, zeker, wordt toe uh, zeker, de controle en ernst. En je ziet eigenlijk altijd naar de aanloop van grote sportevenementen... en de nou ja, Olympische Spelen is de, de exponent daarvan... dat uh, die grote organisaties weer gaan, gaan, uh, gaan letten op... Uh, wat hebben we nou eigenlijk aan uh, tastbare rechten die we kunnen uitoefenen. En het zijn natuurlijk ook de tijden dat uh, partijen proberen... Een graantje mee te pikken zonder dat ze uh, als sponsor aangesloten zijn bij of een nationale of de internationale bond. Dus je ziet zeker een grote toename op dit moment. En die ringen, want daar gaat het over het algemeen vaak om, dat is een enorm beschermd iets. Die mag je niet zomaar even ergens denken. Goh, leuk, ik ga Olympische bloemen maken of ja. Olympische taarten bakken. Mag gewoon niet. Hè? Mag niet. Nee, uh, eigenlijk, het Olympisch Comité heeft een aantal uh, items, zou ik maar zeggen, als, als merk beschermd. De ringen zijn daar de grote exponent van. Uh, maar ook het woord Olympisch. Uh, dus je denkt dat het normaal taalgebruik is, maar dat is toch een echt. Nou, dat beschermd is, iets. kan je claimen, want het woord is veel ouder dan het IOC. Uh, ja, maar uh, nou, het voorbeeld Ajax is ook het woord Ajax is ouder dan, uh, dan de club Ajax. Maar dus, er zijn bestaande woorden, kan je onder omstandigheden als merk beschermen. En dat is de IOC dus ook uh, gelukt. Want je had ook een breiclubje. die had een soort de Olympiade van breien. Ja, ja. En dat mag dan ook niet. Nee, dat klopt. Ze hadden de dus... Rev Olympics. Dat was een, een, een website voor uh, breifanaten. En die wilden in, dit, in dit, deze periode ook een, aanhaken bij de Spelen. en, en, en een breievenement uh, uitzetten. En dat werd onder die naam gedaan. Nou, dat mocht ook niet. Nou, ja. Maar je, je ziet dus ook met die ringen. kan je ook eigenlijk. Je, je kan, als je geen sponsor bent dan mag je die ringen niet gebruiken en, en dit soort woorden niet. En het voor, de voorbeelden die Tom noemde zijn inderdaad eh, de recente voorbeelden. Inderdaad de, de, de, de bloemisten die, die stond laak langs de, de, de route waar de vlam loopt. En dus die zijn daar weggehaald. Um, Terwijl het vaak ook enthousiasme is volgens mij. Maar ja, is er de... geen onderscheid van oké, okay, deze mensen zijn enthousiast... die verdienen er niks extra's aan, laat maar zitten... Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou je denken. Dat is ook zo natuurlijk. En, het is ook, en die argumenten van de Breiklub en de Bloemistes... en van wat andere kleine partijen... die zijn natuurlijk ook van... ja, we willen juist mensen enthousiasmeren en laten zien. Het zijn ook veel... in, in de recente voorbeelden zijn eigenlijk allemaal Engelse voorbeelden. Want we willen meedoen met die spelen. En dat, dat wordt dan afgekapt... door zo'n grote molog uh, van organisatie. Maar aan de andere kant... moet je bedenken dat... Uh, er gaat tegenwoordig zoveel geld om, in om. Ja, en dat dat is... Even, waar is die kentering gekomen? Die spelers zijn altijd die spelen geweest. Het moest een, een, een, he, iets zijn wat de mensen dichter bij elkaar bracht. Een beetje idealistisch ontstaan. En heel langzaam is er die kentering gekomen. En dat het ook gewoon een grote commerciële organisatie is. Waar zit die kentering ongeveer? Nou, dus het, ik, um, wat ik een beetje terug kan halen en ook wel gelezen heb... zijn eigenlijk de, de spelen van l 184 L1 84 zijn... En dat je uh, Pieter Uberroot, dat was ja. een grote uh, zakenman die toen uh, voorzitter van dat uh, nationale comité werd, en die heeft voor het eerst eigenlijk ja, laten zien, ook maar, maar ook in zijn gedachten van dit, het, je kan gewoon met de spelen kan je als stad of als regio kan je geld verdienen, en dat zijn eigenlijk de eerste spelen geweest waar de, de, het sponsorship heel belangrijk werd. En vroeger was het met name televisierechten en, en ticketing. En... Ja, die, die sponsorrechten, de, de, de, de hoeveelheid geld, die is alleen maar omhoog gegaan. Ik geloof dat ze nu de elf sponsoren van deze spelen, of dat is die peri periode van vier jaar, dus heb je voor twee spelen. Maar die brengen bij elkaar, geloof ik, een miljard euro binnen aan. Um, aan sponsorgel, dat komt van van twaalf van partijen of elf Want zij betalen dat aan het IOC, ja, samen één miljard aan het IOC om overal je McDonald's of uh, ja, wat om is exclusief het exclusief sponsor te zijn voor voor, voor van de Olympische Spelen. En daarom zijn ze ook wel zo beducht om en en en wordt ook door die sponsoren opgedragen aan uh, aan het IOC of nationale sportbonden van ja weet je ik ik betaal hier zoveel miljoen en ik wil wel dat dat Anderen dan gewoon wegblijven van het gebruik van dat logo. Nou, is er ook wel eens wat te doen. Uh, bijvoorbeeld bij die Nederlandse kandidatuur voor een groot voetbaltoernooi was er wat te doen. Want de FIFA zou bijna met wetgeving, zeg maar, de nationale wetgeving willen overroelen hier en daar. Gebeurt ja. dat bij zo'n Olympische Spelen ook? Stelt zo'n IOC eisen aan een land als Engeland? Zeker, waar ze bijna de binnenlandse, ja. et cetera? Ja, ja. Nee, er, er is zelfs een, een, een, een speciale ja. tijdelijke regel. En die heet. Je uh, het korte uh, games, advertising en trade regulations. En daar, daar is eigenlijk in afgesproken. Dus dat heeft het IOC, de Londense regering, opgedragen. Van wij willen best naar Londen. Maar een onderdeel van het pakket is dan dat je tijdelijke regelgeving uh, uitvaardigt. Waarbij onze sponsorbelangen zodanig beschermd worden. dat ja, zij die exclusiviteit rond de spelen kunnen waarborgen. Dus dat gaat ontzettend ver. Is die elf grote sponsoren. Die, die hebben die hele Spelen. in hun, hun macht, zeg maar. En, en, en daar kan je allemaal dingen over van vinden. Maar goed, dat, dat is een feitelijkheid. Maar daaromheen. in zo'n stad. daar is ook nog een soort ring. waarbinnen dan niet allerlei andere. Je mag niet één meter buiten een Olympisch stadion. met een ander merk gaan staan. Nee, klopt. Ze nee, dus hebben helemaal. een soort. Uh, ja, trade of event uh, zones gemaakt. En in die zones mag je eigenlijk als niet-sponsor. mag je dus niet uh, je, je ware. Aanprijzen of wat voor manier dan ook. En wat eigenlijk feitelijk gebeurt is dat het, uh, het Londense Olympic Committee... die heeft alle advertentieruimte gewoon in die, in, in die area's heb, hebben ze opgekocht. Zodat je ook dat feitelijk niet, kan. Ook niet ja. kan. Maar je hebt natuurlijk wel de sporters die daar rondlopen. Zie je, zie je ook niet regelmatig dat ze proberen via de sporters... alsnog een, een bepaald merk in de etalage te zetten? Nou, dat is natuurlijk heel lang gebeurd. En er is ook daar is ook heel, heel veel om te doen. Hè? Want je hebt natuurlijk allemaal topsporters... die op uh, niet-Olympische meer spullen lopen. Of tenminste, Adidas is uiteindelijk toch weer hoofdsponsor geworden. Nou uh, ja, grote uithang. Usain Bolt bijvoorbeeld loopt de Puma. Puma en Puma heeft ook weer... een. een maar hij mag, mag wel op zijn eigen schoenen lopen, hij mag toch? Zover gaat het niet. Eigen, he? eigen, hij mag op zijn eigen schoenen lopen. Maar, um, en er, er is... Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. Er is altijd een soort gentleman's agreement geweest... dat je zelfs op je eigen schoenen... of andere dingen die, die je aan moet hebben... bijvoorbeeld je prijzen mag ophalen. Maar zelfs daar zijn nu afspraken over... En eh, het is ieder spel maar weer te bezien... hoe ver dat gaat tussen die, die sponsoren onderling. Van, gaat Adidas toestaan dat um, Nike op, op, bijvoorbeeld, hè? Want ja, hoe, hoe zit Nike in dit, dit spel? Nou, ik, ik, ik heb nog weinig, maar dat, misschien weinig, te, weinig, te weinig televisie gekeken. Maar, en, en meestal komen de echte aanhaakdingen pas tijdens de spelen. Want anders, Zoals die Bavaria-jurkjes toen ja, ja, in dus uh, dus Zuid-Afrika. Ik verwacht de komende weken nog wat, wat aardige acties. Van, ik weet van Puma, die hebben, gaan een of ander Puma Park of Puma... Iets lounge-achtig dingen. Want die merken die dus niet bij die top 11 zitten, laten we het zomaar even ja. noemen. Die, die daar net naast zitten. Dus bij wijze van spreken, Pepsi, Cola en ja. Nike. En dat soort merken, zijn natuurlijk allemaal aan het zoeken waar de grens ligt ja. en waar ja. zij toch weer in beeld kunnen komen. Et ja, absoluut. En ze zullen daar proberen, en wat jij zei, de, de, de Olympische, de, de sporters ervoor te gebruiken. Nou, dat lukt natuurlijk voor een deel. Maar dan zullen ze daar weer op, op, naar, op zoek gaan naar eh, wat is mogelijk. En er is zelfs een hele. Charter voor de Olympische deelnemers, waarin ook wordt gezegd van je mag niet je onderbroek en, laten zien. Nee, He? je mag dat niet je onderbroek, als de voetbal de Deense voetballer met zijn naam kwijt, maar of of de, de drie strepen van Bolitelli ja. of of, maar ook in je in je, in je tweets, in je, in je in je blogs, in allemaal dingen dat je niet uh, mag zeggen wie je individuele sponsor is. Betekent dit dat er honderden mensen dag in dag uit bezig zijn... over de hele wereld om in de gaten te houden... Uh, dat die regels ook, uh, ja, zeg maar, gehandhaafd worden? Ja. Want iedereen probeert daar ergens ja. iets mee te doen. Ja. Nou, je, je um, er zijn in Londen alleen al he, hebben we geloven, tegen de 300 politieagenten... die speciaal hiervoor uh, zijn inge worden ingezet. Dus dat is wel heel wat. En door de jaren heen, maar in de praktijk... is dat natuurlijk rond die grote events... Is er altijd. Eh, wordt ook de nationale sportbonden wordt opgedragen om daar goed op te letten. Dus in Nederland wordt er ook heel goed op gelet. Maar en, die agenten die moeten wel een enorme cursus van tevoren hebben gehad als ik het zo hoor. Om ja, te zien wat wel en niet mag. Ja, maar eigenlijk als je weet, het is een beetje omgedraaid, want ze weten wat er wel mag, en de rest mag niet. En zo zullen ze de straat op gaan. En, maar zoals je, je, Hoe serieus dat wordt aangepakt, is het eigenlijk bij de WK in, in 2010 in, in Zuid-Afrika toen. Het was ook eigenlijk al zo'n tijdelijke regelgeving. En Ik geloof dat er toen ruim 450 rechtszaken nog zijn geweest. Na, om, na afloop? Of van Ja, tevoren. God, het is meteen oppakken, spullen weg. En dat waren van klein tot groot. Maar dan zie je hoeveel in, in, in drie weken... Tijd er wordt ja. op geraapt. Aan, uh, en, en dit model, uh, nadert dat ooit ergens zijn eindigheid in die zin? of, of, of nou ja, Het gaat natuurlijk om enorme sommen geld. De ja. uh, IOC maakte vanochtend ook bekend bij monden van Jacques Rogge... dat het een zeer gezonde organisatie is. noemde wat getallen, ging over ja. miljarden, tv-gelden, et cetera. Ja. Dus het gaat wel echt ergens over ja. natuurlijk. Maar ja. zit daar een soort eindigheid aan, aan de houdbaarheid. Ja, ik ik, ik, van ik, ik ben jurist en geen marktier, of, of, maar... maar um, je ziet natuurlijk wel de eerste geluiden. Want is het niet te veel? Het te klinkt groot, als een ongezond model. Ja, ik geloof inderdaad dat ze miljarden aan reserves hebben. Dus natuurlijk heel veel en mooi. Maar is natuurlijk ook de vraag hoe die um, bij hen komen. En als daar het bedrijfsleven, de sponsoring, een enorm grote en tv-gelden uh, groot aandeel van zijn, ja, dan de vraag is: hoe lang is dat houdbaar? En tot slot. Um, je zei net reclames en tv-gelden. Zit er ook nog een soort uh, verbod op dat bij wijze van spreken... een bedrijf wat niet een van de hoofdsponsoren is van de Olympische Spelen... mogen die wel gewoon in een, een sterblokje voorafgaand aan de 100 meter? Of, of gaat het zover dat dat ook uh, Nou, nee, lijkt? Het is niet zo dat, dat de, de ster helemaal alleen nog maar aan, aan, aan nationale sponsors... bijvoorbeeld iets mag verkopen, maar je mag niet als niet-sponsor... Aanhaken en daar zullen we natuurlijk de komende dagen en weken. En ik ongetwijfeld je mag het niet onder het Olympisch motto nee, doen nee, en je schurk daar nee, natuurlijk nee, een beetje. Nee, et cetera. Het, het, het is nog wel een aardige dat van Burger King, die heeft want die is het natuurlijk niet en die heeft, die, die heeft nu in Amerika al van Are you ready for the big event? Weet je soort nou, dat is heel lekker aanhaken bij iedereen weet waar het over gaat, alleen je noemt niet het woord Olympic nee, en de nee, ringen laat en, je alleen tot nu toe is dat uh, toegestaan, dus dat is het. Uh, en smul je daarvan als jurist, denk je, ha, maar op die scheidsleider zit weer van alles ja, aan te komen? Ik, ja, of... ja, ja ik, ik vind het wel hartstikke leuk. <lacht> het is natuurlijk een beetje, het is een beetje de, de grens van marketing en recht en, en toelaatbare opzoeken. En ik vind dat je dat ook als bedrijf best, best mag doen. Aan, aan de andere kant begrijp ik gewoon de belangen van die sponsoren. Want die, die zorgen ook dat dit soort toernooien, of nou een WK voetbal of het Olympische Spelen is, doorgaan voorlopig. Dus dat begrijp ik, maar ik, ik smul er wel van. Ja. En de consument die uh, smult het meest, natuurlijk, toch van als een kleine speler toch ergens een gaatje weet te slaan in het grote geheel. Hè? Dat is vaak het gevoel. Ja, hè? Ik, ik, dat zag je ook. Nou, Bavaria is niet iets kleins, maar je zag daar ook heel erg dat zij het publiek mee hadden. En dat, dat heeft ontzettend veel opgeleverd. Ja, is dat zo? Weten we dat? Nou, ik, ik, ik heb het nooit, ik heb nergens gelezen wat het ze precies heeft opgeleverd. Maar ik. Ik kan niet, dus ik kan het niet meten, maar ik ben ervan overtuigd dat naast... Uh... Dat meer mensen dat merk zijn gaan ja. drinken na die jurkjes. Ja, dat, dat, nou, dat heeft uh, ze vooral uh, uh, aan naamsbekendheid uh, bekendheid. En als, bekendheid, als je het aantal hits en zo op internet ja. ziet... en hoe vaak dat zijn ja. talen ja. geweest ja. Ja. in ieder geval. Ja, nee, absoluut. Nou, gaan dank. Gaan, ja, zeer dank. Een volgende teding van Berkhout dat je ons, uh, met ons al deze kennis wilde delen. merkenrechten de deskundige bij het merkenbureau Chiever. Dank Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Radio 1. Voor zomer tweets. En hier hebben wij iemand die smelt nog altijd van Twitter... ook al wordt er geen wedstrijd gelopen, gereden, gerend of wat dan ook. Luc Iking, ja. uh, dat was zoeken weer voor jou, denk ik. <laughs> het was weer schapen, inderdaad. Ja, het is een naar de Olympische Spelen. En als de sporters die meedoen aan het evenement al niet in Londen waren... dan zijn ze het vandaag wel. Massaal werden de koffers gepakt en massaal vlogen ze naar Londen. Groeier Shoot Hamburger tweet op Ed Hamburger. En hij had gisteren nog een prachtige laatste avond in Mechelen. Hij gaat eindelijk naar Londen vandaag, twittert hij... Lio Westra is opgeknapt na een mislukte tour en krijgt op Ed Lio Westra een flinke cultuurshock om zijn oren. Gearriveerd in Londen, gaat lekker. Eerst uur in de war en dan rijden de auto's ook nog eens vreemd door elkaar. En het is, uh, een beetje in de war is hij. Collega Robert Geesink is ook in Londen. Hij is de eerste dagen in een hotel vlak aan de klim van de Olympische koers. Hij heeft de zin in, zegt hij. En Tim Lips rijdt paard en tweet via tim underscore lips. Ook hij is in Londen goed aangekomen en hij vindt dat er het ongelooflijk mooi uitziet. Een droom, zegt hij. Ja. <lacht> nou. En dan hebben Fijn, we nog Judoka uh, Elmond, Elmond. En die, uh, ja, die is dikke matties met Dex, Elm, of, uh, Dex Elmond. En die uh, laatst verklapte gisteren al dat hij graag keek naar uh, Gaki. No Tsusukai. Een Japanse televisieshow en hij heeft al medestanden. Want gisteren tweette uh, die uh, Guillaume Elmond, zeg ik zijn naam goed? De broer van Guillaume. Hij zegt op zijn, uh, zijn onuitspreekbare Twitter-account kapot lachen op de bank. Kijken naar Gaki no Tsukai. Ik heb nog een fragmentje in zijn beroemd stukje: <hijf> Dit is wel het joh. Je snapt wel waarom die judokers dat zo grappig vinden, natuurlijk. Dan een quizvraagje. Eentje uit per seconde wijze gaat over baanwielrennen is voor jullie. Luister even mee. 1. Elf keer Nederlands kampioen. Ja, dat was het. Maar moeten we daarop antwoorden? Ja, nou, als je het weet. Wie dat is? Ja. Marianne Vos? Nee, nee, nee, nee. nee. Teun, Mulder teun Mulder doet ook in Londen mee op het onderdeel Keirium. Ja, ja die teun het? Ja, ja. Nee. Theo Nee, ja, nee ja, hij is vijf, vijf keer, keer wereldkampioen ja. geweest. Nou, die Teun die was dus een vraag in per seconde wijst. En dat merkte hij zelf ook op op Ed Teun Mulder. Collega Marijn fiets die tweet... Ja, dat is belangrijk. Die Marijn fiets die tweet... Wauw, als je dat bereikt hebt, dan uh, kun je vredig sterven. Jeroen Koster meent dat wanneer Teun over twee weken heel hard gaat fietsen... dan wordt hij vanzelf een triviantvraag. En Peter Fleur, Ed Peter Fleur, die vindt dat dat een mooie meldpaal is. Heeft de scheid aan. Een extra ingelaste editie van de voorheen dagelijkse rubriek... Over, door, na, tegen, aan en met Kenny van Hummel. Kenny heeft namelijk getweet op Ed Kenny van Hummel over hoe het met hem gaat. Hij zegt. Ze heeft juist een MRI-scan gehad. in het ziekenhuis in Weert. Uitslag, een hernia. Toch niet raar dat ik moest opgeven. Een uur later, tweet de sprinter nog een keer. Ik mag voorlopig nog gewoon koersen. Mijn rugproblemen treden voornamelijk op tijdens langdurige, hoge inspanning. En daar heeft Kenny sowieso al een broertje dood aan natuurlijk. Veel steunbetuigingen uiteraard op Twitter. Richard Saal, die zegt, sprint duurt niet zo lang, dus dat is een meevaller. Ah. Michel Jongepier, die zegt, sterkte met rug. Welke criterium ben je te aanschouwen? Ed Taco forth die vindt dat Kenny de hernia moet laten opereren... omdat hij terugkomt in veel ergere mate en hij spreekt uit ervaring... En het J. Kelman die werd wenst Kenny sterkte. Oude reus. En dan hebben we nog Richard Otten, die gaat door het stof. Hij tweet, spijt dat ik hardop riep dat afstappen van Kenny van Hummel zwak was. Hummeltje heeft de scheid aan. En tot zover. Morgen dan zijn er weer nieuwe tweets. minstens als niet alle sporters stoppen met twitteren... vanwege de focus die ze nodig hebben. Meepraten kan op hashtag R1Sportzomer. Of het verbieden en verboden zijn nou, dat vanwege kan het T.O.C. Ja. We hebben het net ook over gehad. Luuk, ik dank je wel. Morgen half 1, half vijf Rekenen wij er weer op. Al yes. twittert er niemand. Je regelt <laughs> maar wat. Ik kom hier gewoon. Yo en dan is het tijd uh, voor de hoofdpunten van het nieuws. Half vijf, Freddy van Tijn. De Griekse economie doet het dit jaar waarschijnlijk nog slechter dan gedacht. Premier Samaras waarschuwt voor een krimp van meer dan 7 procent. Eerder werd nog over 4,5 procent gesproken. Vandaag zijn juist experts van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... begonnen aan een nieuw onderzoek in Griekenland. Ze gaan na hoe het staat met de beloofde hervormingen van de Griekse economie. De Bulgaarse premier Borisov heeft gezegd dat de aanslag van vorige week op een bus met Israëlische toeristen grondig is voorbereid. Degenen die de aanslag pleegden waren een maand ervoor al in Bulgarije. Ze opereerden steeds in een andere samenstelling en zorgden steeds dat ze niet werden gefilmd door beveiligingscamera's. Bij de aanslag kwamen vijf Israëliërs en een Bulgaarse buschauffeur om het leven. Huurders in Utrecht maken zich ongerust. Ze bellen de woningstichtingen omdat ze willen weten of ze met dezelfde problemen te maken kunnen krijgen als de huurders van woningstichting Mitros. Een paar honderd huurders van Mitros moesten hun huis uit omdat in hun wijk, Kanalen Eiland, asbest op straat ligt. Vooral bewoners van flats die binnenkort worden opgeknapt willen weten of dat hun ook kan gebeuren. En een 25-jarige vrouw is op het station Waddingsveen afgelopen vrijdag van haar mobieltje beroofd zonder dat omstanders een vinger uitstaken. Een man probeerde haar telefoon uit haar hand te pakken... maar de vrouw hield het mobieltje vast... en werd door de man zo'n 25 meter over het perron gesleurd. Toen ze losliet, kon de dief zonder problemen wegkomen. Uiteindelijk heeft wel iemand aangeboden de politie voor haar te bellen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files en dat heeft allemaal een oorzaak. Want op de A12 Duitse grens richting Arnhem... staat tussen Afwitbeek en 7 naar 2 kilometer... de rechterrijstrook is dicht, daar staat een vrachtwagen stil... Op de A27 Utrecht-Breda is tussen de de Rijnsweert en Lunette... de rechterrijschok dicht na een aanrijding. Het is daardoor vastgelopen op de A28 richting Utrecht. Daar sta, staat tussen Afrit den Dolder en Utrecht 4 kilometer. En ook een aanrijding op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knopend Waterberg en afrit Hoenelo 5 kilometer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 Nou, laten we dat nu gelijk maar doen. We ja. gaan uh, zo praten met Rijkswaterstaat... over het uh, gevaar van zwemmen in rivieren en kanalen. En met ons economiepanel gaan we het hebben over kredietbureau Moody's... die de economische vooruitzichten voor Nederland negatief noemt. Zijn er nog lichtpuntjes met het mooie weer? Eerst gaan we naar Waalre, want daar had de pers voor het eerst toegang tot het terrein van het afgebrande gemeentehuis. Het gebouw binnengaan, dat kan nog niet, dat is te gevaarlijk. Dus ging Trudy van Rijswijk kijken naar de resten van het pand van de buitenkant. Ik ben nu bij iets waarvan ik aan moet nemen dat het ooit de pontificale ingang is geweest van het gemeentehuis. Totaal zwart geblakerd, ingestort. Alleen het geraamte staat er nog. Er is een hele leuke... Luikjes voor het raam, groen met rood en wit geschilderd. Dat kan ik aan de ene kant nog wel zien, want aan de andere kant... is dat niet meer te zien, dan zijn ze zwart geblakerd. dit Vanaf hier? Ja, dat gedeelte is gewoon weg. Het oude deel? Nee, de, het uh, gedeelte van die vleugel eigenlijk. Ja, ja. Want daar is de brand begonnen, dus dit stuk. Maar daar is het allemaal nog. Ja, het is nog slecht. maar, maar nee. We lopen hier mannen rond in oranje heesjes van Bouw en woningtoezicht. Wat zei u? De kelder, het is net een zwembad. Het, is, uh, het, is, ja, het staat helemaal blank. Ze dus zijn ze nou ook uh, leeg het pompen. Het water staat tot aan de onderkant van het raam. Hij zegt niks, de man van toezicht. als we aan de westkant komen. Wat een puinhoop. Dat is mijn kantoor. Dan. Dat is nog heel. Ja, nou, zwart. Zwart, ja, je kan niet alles hebben. Dat is de raadzaal geweest daarboven. Daar is niets meer van over. Zelfs het plafond is ingestort. Ja. Helemaal gesmolten daarachter. Zie je ook helemaal de bocht. Aan die kant is die auto erin gereden. Dus dit is eigenlijk de andere kant ervan. Dus die heeft minder succes gehad. Dit ziet er allemaal nog in, ja, in verhouding nog redelijk uit. Het was een leuke plek om te werken, denk ik. zeker een leuke plek om te werken. Dat was personeel ingang daar. En dat was de voordeur. En dat was de voordeur, ja. ja. Als we weer terugkomen bij het vertrekpunt... komt daar net de burgemeester aan lopen... De wijkersloot. Wat een puinhoop, burgemeester. Vooral het oude gedeelte. Dat is echt totaal vernield. In ieder geval zijn de eerste werkzaamheden om te zorgen dat het veilig uh, betreden kan gaan worden uh, in gang gezet vandaag. En uh, wat moet er dan allemaal gebeuren? Nou, Er staan muren die op instorten staan. Er, er is nog een heleboel um, bluswater dat uh, ver, ver, verwijderd moet worden. Er is er veel te doen voordat we kunnen beginnen met het, uh, het, het, het proberen te redden van wat er nog te redden is. Het dak is, um, van de raadstaal staat op instorten. Dan nou moet er nog wel wat gebeuren, ja. Absoluut, en, ja. En verder is er al enig zicht op hoe het verder georganiseerd kan worden hier in Walden gewoon functioneel? Jazeker. We zijn heel trots dat we al vanaf vandaag de beschikking hebben over een, een tijdelijke moderne kantoorvilla... ...voor het bestuur en tegenover een kantoorgebouw met drie verdiepingen... ...waar alle ambtenaren op het ogenblik bezig zijn. Meubels uit Hardenberg, die we wonderbaarlijk uh, op, op dit moment hebben ontvangen. Uh, in Waarom waren die zo aardig? Die hebben zelf nieuwe meubels? Ja, die zijn, nou ja, hoe kan het zo samenvallen? Vorige week verhuisd naar een nieuw gebouw... ...en hun oude meubels, die helemaal niet zo oud zijn... ...die pasten blijkbaar niet bij het nieuwe imago... ...en die hebben ze aan ons aangeboden. Komt er verder nog hulp? Want dit is wel heel apart. Wij hebben hulp werkelijk van alle kanten aangeboden gekregen. En um, we zullen zien hoe in de komende weken we daar nog mee uit de voeten kunnen. Maar um, voor het moment loopt het als een trein. Daarin in uh, een verslag hoorde u van Trudy van Rijswijk. Nou, een heel ander onderwerp. Mooi weer, heerlijke dagen om in rivieren kanalen te zwemmen. Maar dat zwemmen kan gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag. Ga erover praten met Jan Huurman van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moeten wij opletten als wij rivieren en kanalen in willen duiken... en denken, ha, lekker? Ja, het is eigenlijk een combinatie van factoren. Hè. Dus de, op de eerste plaats de stroming van de rivier die is verraadelijk snel... Daar komt nog bij dat de schepen die daarop varen nog extra stroming veroorzaken. Ze zuigen water naar zich toe, waardoor ja, als je daar aan het zwemmen bent ook naar dat schip toegezogen kan worden. Ik praat over draaikolken en dat nog in combinatie met de temperatuur van het water, dat kan echt verraderlijk zijn. En wijst die historie uit dat het ook regelmatig mis is gegaan? Helaas wel. Een aantal jaren doen we dezelfde acties als we het nu doen. Veel mensen informeren. En we zien toch iedere keer weer, ieder jaar weer zeker, en ik praat over het gebied even Oost-Nederland, Gelderland, Overijssel, waar ik dan de voorlichter ben, uh, dat er toch 9, 10, 11 mensen ieder jaar weer verdrinken in de rivier. En uh, nou horen mensen dit en denken ze, nou daar wil ik me echt wel aan houden, maar ja, ik wil toch ook wel ergens, zijn er wel plekken waar het dan wel kan, bij rivieren, kanalen of binnenwateren, zeg maar? Nou, eigenlijk in de rivieren niet. Daar moet men niet aan denken om daar te gaan zwemmen. Zeker ook opletten met kleine kinderen die daar in die kripvakken aan het spelen zijn. Maar er zijn voldoende recreatieplassen en, en dode rivierarmen waar men goed kan zwemmen. En waar het water ook nog, nog eens keer gecontroleerd wordt. Uh, bijvoorbeeld op Blauwhaal. En zijn dat dan plekken waar je zeg maar onder begeleiding kan zwemmen? Of zijn er ook borden? Of kan ik ergens herkennen van hier kan het, hier kan het niet? Nou, de provincie Gelderland, uh, waar we, maar volgens mij de andere provincies ook... Die hebben borden bij dit soort recreatieplassen staan... waarop staat waar je veilig kunt zwemmen. En over kwesties van, van bijvoorbeeld ziektes zoals blauwhal. Ja, want uh, over het algemeen nog even de, qua kwaliteit van het zwemwater... even puur omdat het nog niet zo lang heet geweest... is, daar hoeven we over het algemeen nog niet te veel zorgen over te hebben. Ja, dat is een beetje lastig. Uh, die blauwalg die komt zomaar op... Uh, terwijl we dat niet zozeer aan het weer, aan de temperatuur hechten. Soms doen de mensen wel als het warmer is... heb je meer kans op, op dat soort algen. Maar uh, let vooral op de, op de website van de provincie. Daar staat alle goede informatie op. Kortom, zwemmen mag als je maar goed kijkt van tevoren... waar en wanneer en op welk moment. En liever niet in de grote rivieren. Het is helemaal helder, uw boodschap. Jan Huurman van Rijkswaterstaat, dank u wel. Graag ja, gedaan. Lijkt soms of ik, lijkt of ik altijd Lijkt of ik, lijkt soms of ik Altijd weer met m'n rug naar... Charmant. Ik, ik denk dat niemand me mag. ik heb geen idee wat ik doe. Mijn lieve laar aan de Pas de hulp vast overbodig is. Maar ik ben niet, ik ben gezonder niet waar, ik heb gestuivel gespaard. En ik ligt zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hier voor. ik ben geworden wat jij. Ooit was ik zorgzaam en zacht. Maar tracht niets dan verdriet. Van alles wat ik dan zag. Je gaf een ander je lach. Bij jou is vriendelijkheid een zorggebrek. Maar ik ben hier voor niet leuk in de fout. En wat gemeen is echt stout. En ik ben langzaam lief. Maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor Beroep naar het... En de munnik waren dat, die zongen hier alleen voor jou. Voor ons economiepanel hebben we hier twee topvrouwen. Voormalige topvrouwen ook bij uh, ABN AMRO, bij de Nederlandse Bank. Uh, nu bestuurder, commissaris en adviseur Jacqueline Rijsdijk, welkom. En uh, financieel directeur van Five Degrees, Marianne Thijssen, ook welkom. We gaan het hebben over uh, onder meer kredietbeoordelaar Moody's. Moody's zegt dat het niet zo goed gaat met Nederland... Uh, hoewel er ook wat lichtpuntjes zijn. Uh, er is nu angst dat Nederland de AAA-status kwijtraakt. Jacqueline Rijsdijk, is, is dat een groot probleem... dat Moody's nu met, met een beetje somber bericht komt? Nou, Ik word er eerlijk gezegd niet heel erg somber van. Um, ik geloof dat het ook Duitsland was. Die had ook die negatieve outlook ja. gekregen... Um, ik denk dan ondertussen, ja, waar moeten ze dan met het geld naartoe? We hebben nog steeds een negatieve rente. Ik, ik word er niet, uh, het is toch altijd relatief? Hè? Binnen Europa zijn we toch nog steeds een, uh, een safe haven. En uh, nee, ik ben er dus niet. Uh, Want niet als Nederland mee. die status kwijtraakt, dan zal het duurder worden voor Nederland om geld om te, te lenen. lenen. Dan, Dat dan, is altijd, dan krijgt Nederland ja, wel een probleem. Ja, ja, toch? Ja, maar goed, de rente is nu negatief. Dus weet je, dan is die uh, twee, twee tiende positief. Maar u zegt zo, nou dat is geen probleem. Marianne Thijs, is het niet een soort waarschuwing van heel Europa is aan elkaar verbonden, uh, noordelijke landen, pas op uh, dat het ook niet het water bij u gaat stijgen? Is het niet zo'n soort signaal? Nou, ik denk inderdaad dat ze een soort waarschuwing af willen geven: hè, van uh, jongens, uh, let op, hè, de, de, als jullie niet wat gaan doen, hè, dan komen jullie ook in, uh, in de knel te zitten. Dat, dat, zo neem ik het dan maar op. Uh, en uh, ja, het enige wat ik daarvan vind is uh, de, de, de, niet om de rente. Ik bedoel of je nou 1 betaalt of 1,2 of 1,3. Het is nu al een verschilletje tussen Duitsland en Nederland van een half procent. Ja, weet je, dat, dat, dat boeit mij niet. Dus wij zullen niet zo heel snel in de ver, verdoemenis geraken. Alleen ik vind het al die rating dat zijn Amerikaanse bedrijven. En ik zou toch eigenlijk wel een beetje, uh, om te balanceren... ook een Europees rating agency willen zien. Want dit is politiek? Wat Altijd. hier gebeurt? Dat, ja, dat denk ik deels wel. Ja, het is allemaal een, een, een, natuurlijk op cijfers, maar buikgevoel. Wanneer geef je een, een, een, een, hè, dus een, een warning af, uh, wanneer niet? Welk moment kies je daarvoor? Ja, als je kijkt naar de problemen momenten, in, in Spanje hè, bijvoorbeeld... Ja. dan is dit toch wel een moment om te waarschuwen? Ja, maar dat had ook over uh, in september kunnen gedaan kunnen worden... naar Griekenland, als we nog meer gingen lenen. Het had gedaan kunnen worden direct nadat wij de honderd hadden toegezegd... Uh, met z'n allen. Hè, dus t, voor mij 100 vraag, miljard. waarom nu? Ja, ja, en, en, en dat en, is omdat en, de trojka in Griekenland is omdat eh, er in september wat aan zit te komen, en zijn ze een soort op maat aan het beginnen. Maar toch is het zo dat financiële markten en mensen die erover gaan... toch letten op dit soort signalen en ze toch meenemen in hun beoordelingen. En, en daar, dus, dus of we willen dat, of belangrijk is, is die, het is belangrijk, hè? zeg ik dat goed? Nou, nou, het, is, het is relevant, maar laten we het nou ook niet helemaal uh, te belangrijk maken. Het is, het is relevant, ja. Maar inderdaad, het is... binnen banken gingen we... Toen ik vroeger op de kredietverlening zat aan de grote corporates... keken we altijd naar wat Moody's en de Standard Poor's deden. En als er dan lekker triple E achter stond achter een bedrijf... dan was ik bijna al, had ik het fiat binnen. Wat je wel ziet, wat er heel erg veel meer op is gekomen binnen banken... dus dat is overal, is dat je veel meer zelf ook je landenrisico's gaat bekijken en bepalen. En ja, dus daar zit al... He, een, een, een, een meer, meer afweging. Het is niet en, alleen en, meer rekening. Wat is er, ziet, er het is dan meer. misgegaan bij de bank met Spanje? Want als je ziet hoe Nederlandse bank of ING zo diep in, in Spanje zit. Ja, we dachten wat is dan misgegaan als dat alleen één, één risico was? He, we, en we, kregen dus meer, we, we, we kregen daar meer rente. We dachten dat het één risico was. Dus dan ga je daar vol in. Je kan daar verdienen door, uh, door in Spanje te gaan zitten als je ING heet. Dus het is heel begrijpelijk dat ze daar zijn gaan zitten. Maar u zegt een mooie zin, want wij dachten dat we één Europa waren. En ja. als wij nu zien wat er aan de hand is, wordt het ons dan niet steeds duidelijker dat we ook één Europa zijn? Nou, ik hoop nog steeds van harte dat we één Europa blijven. Ja. Want, daar, daar, daar hoop ik echt op. Dat we ook Griekenland binnenboord kunnen houden. Maar je ziet natuurlijk toch nu dat er enorme verschillen zijn tussen de zuidelijke en de noordelijke landen. Ik bedoel... Hoe Duidelijk kan het zijn He, dat zij dus 7,5% betalen en wij ongeveer een half? Dat, is, dat geeft wel aan dat het risico op die landen verschillend wordt ingeschat. Ja, want, want we zijn in Europa. Europa. Hoe ging dat bij de bank? Nou, ik wil eerst zeggen, ik ben hier niet helemaal mee eens dat wij dachten dat we in Europa waren en dat we daarom uh, veel aan Spa uh, in Spanje investeerden. Nee, we dachten dat we daar wat konden verdienen. En ik vind dat echt een wezenlijk verschil. Uh, want uh, wij hebben daar dus ook een deel aan meegeholpen. Hè, dat ze in Spanje nu een lekkere internetbubbel hebben. Een lekkere vastgoedbubbel hebben en dat soort dingen. Dus daar hebben wij geld verdiend. We hebben heel veel geld uh, verdiend. Uh, hè, dus, uh, en moeten wij dat dan ook niet nu oplossen? ING heeft, heeft ik geloof, 5 miljard ja, alleen in Spanje ja. zitten. als u zegt, we ja. hebben dat met het oogpunt gedaan. En dat is een logisch oogpunt natuurlijk op dat moment. Want we willen daar geld verdienen met elkaar. Zegt u daar dan ook mee? Want die vraag stelt Lucella ook. Wij zijn ook mede verantwoordelijk om het nu mee op te brengen. Wij moeten ons verlies ook veel meer gaan nemen, oh ja. ook in ja. Spanje en Italië. Vind ik wel. Ja. Ja. Vind ik dat je daar best uh, he, je, je, uh, op een andere manier naar mag gaan kijken nu. He, je moet, ik begrijp, je moet natuurlijk in je ratio ook voor een deel blijven zitten. En, uh, maar je moet ook voor jezelf kunnen bedenken... nou, dat was niet helemaal wijs wat ik daar gedaan heb. Hè? En uh, dat je daar dan wat op moet afschrijven, want daar komt het dan daar op neer... ja, dat vind ik een logische zaak. Maar dat, als... kan, dat kan je niet alleen maar bij diegene neerleggen. Bij de Spanjaarden? Nee. Als we eerst nog even dan naar onze uh, Griekse vrienden kijken. Vandaag uh, komt ook weer naar voren. De Griekse economie doet het ja. nog weer wat slechter. 7, 7,5 minder. Uh, gaan wij afscheid nemen van Griekenland? Is dat langzamerhand eigenlijk al ingecalculeerd door iedereen? En is het alleen nog timing wanneer die boodschap komt? Jacqueline Lingerijsdijk? Ik hoop het oprecht niet. Maar de stelligheid bij ik dat vroeger zei... een half jaar geleden of een jaar geleden... wordt ietsje, ietsje minder, geef ik eerlijk toe. Ik hoop het oprecht niet. Uh, ik denk dat de Grieken... Uh, ja, wellicht, het IMF zegt ook we gaan door tot uh, hè, zolang, we, zolang we dat kunnen. Ze zijn daar natuurlijk nu met die drie, daar weer met die trojka bezig. Ze hopen echt dat het gaat lukken. Maar het is natuurlijk hartstikke ingewikkeld om zo'n land wat dat helemaal niet gewend is waar niet belastingbetalen de norm is om dat om te draaien naar belastingbetalen is de norm. Dat, dat, dat duurt nog even. En uh, maar zou ja. Europa en Griekenland niet meer de tijd moeten geven? Ook om te zorgen dat ze juist die economische groei kunnen realiseren? Ik vind het wel helemaal het best afknijpen, ja, maar ja, ja. wat ik heb al dan de, dan de crisis hoger? van 82 heb ik nog zeer, zeer uh, nauw gevolgd. Dat was voornamelijk in de Latijns-Amerika en Afrika. En toen hebben we toch de overheden hebben meer tijd gegeven... om inderdaad naar, uh, weer naar groei te gaan. We hebben ze met IMF-programma's ook best wel uh, de teugels hebben aangehaald. Maar er was ook perspectief op groei daarna. En dat vind ik nu, wat we bij Griekenland doen, vind ik, vind ik behoorlijk hard. Ja, Marianne ja. Thijssen. Uh, ik denk dat hè, als, wat er met Griekenland gaat gebeuren... dat uh, ik ook zei een jaar geleden van nou, alsjeblieft niet. Ik denk nu dat de kans heel groot is dat het wel gaat gebeuren. Omdat we natuurlijk al twee jaar zijn we uh, schuldeisers aan het veranderen. Uh, dus de, de banken zijn een beetje Griekenland uitgegaan... en dat is vervangen door het gezamenlijke Europa. Voor mij is dat een uh, soort uh, uh, voorportaal geworden dus... Van, uh, dat we afscheid kunnen nemen. Hè, dat ze eigenlijk daar al gesaneerd hebben... He, waar we konden. Dus dat de uh, uiteindelijke gedachte. Kijk, de, ze zeggen de hele tijd dat wij 100% van die lening terugkrijgen. Nou, never. Dus in gedachten, met alle bepalingen die er zijn gedaan. hebben ze zeker 40 tot 60% al afgeschreven. Ieder land. Uh, Europa ook. Uh, dat betekent dus dat je veel makkelijker je retreat kan doen. En ik denk dat dat uh, de langzame stappen zijn geweest die er gemaakt zijn. En, en wie is daar dan mee maanden? geholpen uiteindelijk? Nou, in ieder geval uh, de, de landen die een niet Griekenland zijn... en, die, en de banken die uh, hun schuld konden aflossen en die vervangen is door Europa. Het is door, voor de Europeanen totaal is het veel meer uitgelevelde de schulden... veel meer gespreid. En uh, Griekenland krijgt toch misschien de kans om uh, nu dan uh, ja, hun eigen koers te gaan varen. Een beetje inflateren en uh, de, de lonen weer naar beneden te krijgen... zodat ze weer wat concurrerender zijn... Je moet niet onderschatten wat een, een, een reorganisatie, want het is dit... en we weten allemaal dat een reorganisatie in een bedrijf ongelooflijk veel tijd kost... dat dit dat ook kost. Dus dat krijg je niet... 1, 2, 3 voor elkaar. Af. Nou, zegt u beiden uh, heel eerlijk met minder stelligheid, omdat ik dat een half jaar of een jaar geleden zou zeggen. En nou zegt iedereen tegen mij als ik vraag, gaan wij met Spanje ook heel langzaam deze kant op? Met grote stelligheid dat dat niet zo is. Zegt u in over een jaartje tegen mij. Ik zeg met iets minder stelligheid over Spanje dat het ook deze kant kan opgaan. Het oh zou heel goed kunnen. <lacht> heel ik vrees dat het heel Maar inderdaad, het is, het is heel, goed, uh, heel goed vastgesteld. Nu roep ik toch met heel veel stelligheid dat het inderdaad. Niet het geval zal zijn, maar ook de Spanjaarden moeten natuurlijk gaan wennen. Kijk, als je meedoet aan die euro, dat geldt ook voor de Grieken... dan gelden daar andere regels dan die landen in het zuiden gewend waren. Als je nou bijvoorbeeld kijkt, inderdaad heb ik me zeer over verbaasd... de schulden die die Spaanse voetbalteams hebben. Ik geloof een half, een half miljard rit, aan ja. de belastingen... 750 ja. miljoen aan de sociale zekerheid... of er 500 miljoen per jaar binnenkomt, maar dat gaat alleen naar salarissen. Het kan toch niet zo zijn dat wij het salaris van de Lionel Messi hier betalen? Ik bedoel, dat, vind ik dus, dat vind ik dus echt iets, iets te ver aan. Ik vind het ook een goed idee dat er nou... Dus daar... dat zou in de afspraken met ja? het IMF gewoon Nou, dat gaat ook moeten worden, wat u Nou, betreft. niet zozeer de voetbalteams, hoor. Het is natuurlijk aan de landen zelf om te ja. bepalen... Uh, hoe ze hun inkomsten omhoog krijgen en hun uitgaven naar beneden. Maar ik vind het wel een heel, een, een heel raar idee dat daar zulke schulden zitten. Terwijl wij hier Narsink te duur vinden voor Ajax... en ook volgens mij Bayern München gewoon een... Uitstekende voetbalploegers waar helemaal geen schulden zijn. Daar zijn geen schulden. Dat is je helemaal gelijk in. Maar Marianne Tijssen zegt: mensen ook tegen mij, ja, nou, Griekenland kan wel vallen. Hè, want we hebben we al ja. gecalculeerd, dat is lekker klein. Ja. Maar als Spanje valt, kunnen we niet hebben. Of zegt u van nou, ja, nou, ja, het is ja, maar hoe je ernaar kijkt. Ja, het is maar weer hoe je ernaar kijkt. Hè. Heb je uh, uh, het, het kunnen uh, dermate schulden al kunnen reorganiseren. Wat we bij Griekenland natuurlijk in het klein hebben gedaan. He, dus dat je uh, de pijn eigenlijk al neemt nu... en die kan verdelen over een, een groter aantal partijen. He, en, uh, en, en dan het liefst wij spreken het IMF er nog bij. He, dan, dan, dan level je dat een beetje uit. En dan is je, je, je, uh, je mogelijkheid om ze te laten gaan... zonder dat het pijn doet, He, heel erg veel pijn... Mm. Uh, bij ons, uh, is makkelijker. Ja, want, He, dus dat, dat zie ik wel als een, als, een, als een mogelijkheid. Want als we even kijken naar, naar ons, naar onze positie van Nederland... Uh, niet alleen maar komrenk wel, toch, Jacqueline Rijstijk? Er zijn... Nee. Qua Nederlandse economie ook wel weer wat lichtpuntjes. Lichtpuntjes gisteren, maar liefst... En mm. in ja, 0,1 procent groeit. Ja, we hebben Nederland nog 0,1 procent groeit. En op van vorig jaar 0,1 procent, jongens, daar zijn we heel ja, blij daar mee. Tegenwoordig zijn we daar blij mee, drie jaar geleden. Niet? Niet? Nou, ik, ik vind dan ook voorbeeld natuurlijk toch de, de Philips die het goed doet. Daar ben ik, dat vind ik toch wel weer heel erg positief. Dat Frans van Houter toch voor elkaar krijgt om die kosten naar beneden te brengen. En korter op de bal te zitten, proactiever te zijn, kortere ja. lijnen. Dat Dat... Ik vind knap hoe hij dat doet. Want dat je is, je is het je ziet de sleutel resultaten. van het succes bij Philips. Ja, dat, dat vind ik heel knap. Je ziet ook, uh, vind ik, veel uh, goede start-ups. Uh, ik zit zelf, ben ik betrokken bij een uh, clean-tech start-up, de uh, Waste Transformers. Wacht even. Een clean-tech startup. Ja, nee, ja. wel, maar ik probeer ja. me er gelijk ja. even een beeld een, bij te vormen. Het een, dat is een bedrijf die afval gaat uh, uh, uh, verwerken. verwerken tot brandstof, biobrandstof. Oké. Okay. Kleine schaal op grote schaal. en dat, uh, je, ziet dat er heel, je moet heel hard werken, maar je krijgt het wel voor elkaar. Er is belangstelling voor. Dat is niet het enige bedrijf. Er zijn heel veel andere bedrijven die op dat gebied bezig zijn. En die het, uh, die het voor elkaar krijgen. En ook zonder subsidie. Hè. Het enige wat zij nodig hebben is een stabiel overheidsbeleid. Waar natuurlijk veel over geklaagd wordt in Nederland. Dat we dan dat doen en dan dat. En dan schieten van links naar rechts. Zeker op het gebied van sustainability. Maar als je daar een stabiel beleid... dan zie je dat dit soort bedrijven buitengewoon succesvol kunnen zijn. Maar u zegt, er zijn uh, gelukkig lichtpuntjes dus in de duisternis. Maar Jan maar toch als we even naar de hele omgeving kijken... wij zijn in een land wat toch ook wel erg afhankelijk is... van wat de landen om ons ja, heen doen. Wat is de uitweg uit deze Europese crisis wat u betreft? En ik snapte dat niet in één, twee woorden, maar waar moeten we naartoe? Moeten die rentes dichter bij elkaar gaan komen? Of moeten nee, we landen maar laten gaan? Ik denk dat dit is een, voor mij een kwestie van onderhandelen, onderhandelen, onderhandelen, onderhandelen... En dan iets meer met de motor erop. Maar de, de, he, dus, we moeten met elkaar verder, hoe dan ook. He, of ze er nou in of eruit gaan. He, je hebt toch uh, met elkaar te maken als landen. Uh, voor mij betekent dat, uh, zoals ze nu gaan, gaat mij iets te langzaam. He, maar we weten ook allemaal he, dat de, de, uh, als je uh, degene die, die de, de hoogste de drang heeft... om iets voor elkaar te krijgen in een deal, die betaalt. He, uh, dus vandaar dat Duitsland lekker achterover hangt. Want Spanje heeft het geld nodig en je wil voorwaarden maken... Eh, om uh, echt geld aan hun te geven. Dat is, ja, dat is een logica als een koe, maar dat, dat, dat, dat is... Uh, uh, niet altijd begrijpelijk voor iedereen. He, dus ik heb toch het idee dat er echt step-by-step... Step heel consistent gewerkt wordt binnen de Europese Unie... aan wat er gedaan moet worden. En dat betekent dat je uithoudingsvermogen moet hebben. En dat hoop ik dat we hebben. En de vraag is of de kiezer dat heeft, hè? want dan zijn we daar verkiezingen. En daar vind ik nou zo weer. zouden jullie nou ook zo leuk bij kunnen dragen als journalisten. Wat? En niet in... Nou, ik erger me de rot aan. En, en enerzijds Kom, hebben we... De, de, ja, de, de, de, ja, nog anderhalf minuut. Kom even door. Maar, ja. ja, nu ik mag het eerder ja, zeggen. Nee, hoor, dat mag we hebben uh, 100 moesten aan Spanje geleverd worden. En, miljard? En, uh, miljard? 100 miljoen, miljard sorry aan Spanje geleverd worden. En de kranten staan de bol van... hoe kan je dat nou aan uh, Spanje leveren als land? Dat moet direct naar de banken toe. Want uh, dan uh, kan je de banken weerbaarder maken... en dan stop je het daar ook risicodragend in. Nu gaan ze dat doen... Nou staan de kranten de bol van, hoe kan je dat nou aan de banken geven? En dan heeft hij het over de commentatoren. Ja, hou op. Ik bedoel, en dan denk ik, dat helpt ons niet. Dat helpt ons allemaal niet. En zou je dit ook niet daar. meer bij de politiek moeten neerleggen? Ja, dat die moeten dat echt daar duidelijk wijzer, bedachtzamer, consistenter, zonder die vuurtjes... moet dat allemaal neergelegd gaan worden. Jacqueline, nou ja, de banken zijn natuurlijk, zijn natuurlijk... Het is natuurlijk <laughs> ontzettend heerlijk om, om bankenbashing te doen. Dat is, dat is de nationale sport ja. geworden. En dat hoor, daar wordt ook wel eens een beetje treurig van. Uh, maar enig consistent beleid bij de overheid... hoe we er in Europa uit moeten komen. Niet alleen bij onze eigen ja. overheid, maar ook uh, de andere landen. Duitsland en uh, een paar andere goede nog. Ja, he heel graag natuurlijk, ja. Jacqueline Rijstijk, Marjan Thijs. Ja. U had vanmiddag in ieder geval een kwartier om uw nou. mening over het voetelijk <laughs> ja. te krijgen. En wij danken u beide zeer dat u dat uh, met ons wilde delen in ons uh, economiepanel. Graag gedaan. En na vijf ja. zijn we terug met Radio 1 Sportzomer. Dan gaan we kijken hoe het op Kanalen Eiland is. En uh, de klaaglijn natuurlijk. Tot zo.